7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe acties van de gele hesjes... aanstaande zaterdag. Veel winkels en restaurants in het centrum van Parijs blijven dicht. Evenals de Eiffeltoren. Er worden die dag 65.000 politieagenten extra ingezet. Gisteren besloot de Franse regering... om de aangekondigde verhoging van de brandstofaccijns te bevriezen. Veel gele hesjes gaat die concessie niet ver genoeg. Afgelopen weekend liepen demonstraties van actievoerders... in gele hesjes volledig uit de hand... Meer dan 400 mensen werden opgepakt.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 Will I keep on thinking about 106.9 Dit is ZFM De I don't need no adjectives for this girl dear Diary oh,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 Ja, yeah. we zijn weer een beetje toegekomen aan het gedeelte dat ik dan het heft in handen mag nemen. Nou, dat doen we dan ook meteen met een fijne klassieker die we, die we kennen in dat, dat opzicht. Uh, en dat is deze, deze dame, CQ-man, Divine uit de jaren tachtig, Shoot Your Shot. Uh, leuke floor spiller uh, in het uh, midden van de jaren 80, uh, Deze van de Conway Brothers. En Raise the Roof daarvoor natuurlijk uh, Divine met uh, Shoot Your Shot. Uh, ook uit een uh, tijdperk uh, dat we dus dachten dat we nog uh, heel veel hele leuke uh, plaatjes hadden. Die het uh, daglicht niet uh, helemaal konden verdragen. Maar goed, uh, dit komt uit een film. Het is Pebbles. Soon the 30 Minutes a Duck, wat ik dan ook op een gegeven moment ook tegen ben gekomen, is dan. Dat is dan wel grappig. Simplicius dat was ook een grote floor filler destijds. Letterfield, die zullen we nog wel eens even afstoffen. En ergens volgende week of de week erop, dat moet ik dan allemaal bekijken. Draaien, daarvoor hoorde je love hate van Pebbles. Waar kwam dat nou uit? Uit Beverly Hills Cop 2, daar zat het in verstopt. Uh, dat uh, was die film uh, waar uh, Eddie Murphy de hilarische rol van Axel Foley vertolkte. En ook uh, hele goede rollen voor John Aston in uh, de rol van uh, Daggert. Een beetje de knorrige regisseur van uh, de ene kant. En die andere die werd gespeeld door Judge Reinhold. Dat was uh, Billy Rosewood. Uh, het was uh, wel het uh, duo ongemak uh, tijdens uh, Beverly Hills Cop 1. Uh, maar goed, in 2 kreeg het een beetje ook een uh, vervolg. En toen waren het eigenlijk een beetje de drie musketeers in uh, dat film. Maar daar zat die love heet van Pebbles in verstopt. Uh, in een van uh, de scènes waarin uh, Taggart als een soort uh, Gerald Ford... Uh, een nachtclub komt binnenwandelen. Daar, daar, is het, uh, daar zit het te min. Dus uh, mocht je dan uh, een beetje de film kennen... dan weet je dus dat het daar uh, eigenlijk uh, in uh, verstopt uh, zit. Goed. Nu ja, ook weer een, uh, een echte feel good klassieker op zo'n gebied met Jodie Watley en Howard Je Wed, onder andere. Shalomar en I Can Make You Feelgood. Are you the kind put your heart on the line? on those days I don't reach. unlike other guys I've het vlogen tijden wel te verstaan uh, dit uh, ergens mee, uh, aan het uh, rond van de, van de jaren tachtig zo'n beetje uh, dit ontstaan, uh, Jody Watley heeft uh, later nog uh, wat uh, solo werk uh, gedaan en uh, uh, daar ook nog uh, redelijk wat, uh, wat hits mee gescoord in de, ja, de diverse discotheken om het dan maar zo te zeggen Um, heb ik dan nog uh, even tijd nou, dan gaan we het uh, gewoon uh, deze doen. Uh, van Sky. Het call me tot aan het nieuws van 8 uur en daarna weer alternative FM.